Eind januari voerde Israël ook een aanval uit op een convooi in Syrië. Dat werd toen een paar dagen later min of meer toegegeven... door de Israëlische minister van Defensie Barak. President Obama denkt niet dat de VS grondtroepen zal inzetten in Syrië. Hij zei dat in het gesprek met journalisten in Costa Rica. De inzet van grondtroepen zou volgens Obama niet goed zijn... voor zowel Syrië als de VS. Wel hield hij alle opties open... omdat volgens Obama de omstandigheden veranderen. Als het regime van president Assad op systematische wijze chemische wapens gebruikt, verandert dat de zaak, zei Obama. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben sterke aanwijzingen dat er chemische wapens zijn gebruikt in Syrië. Als er aanvullend bewijs wordt gevonden, dan zal dat aan de internationale gemeenschap worden gemeld, want het gaat de hele wereld aan, zei Obama.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 Dat had hij al eerder in de Kamer gezegd, maar volgens ambtenaren van de Belastingdienst jokte Wekers. De Tweede Kamer vroeg hem toen om een feiten relaas, en dat heeft hij vannacht naar de Kamer gestuurd. Het weer vannacht opklaringen en droog. Het kan nevelig worden. Het koelt af naar 6 of 7 graden. Overdag wolkenvelden, smiddags misschien een enkele bui, maar ook van tijd tot tijd zon. Het wordt 13 tot 17 graden. S'avonds meer opklaringen. Dit was het NOS-journaal. Radio 1, VPRO, Woord, met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Enige tijd geleden zijn we begonnen met een lichte vorm van samenwerking... tussen VPRO's Woord en KRO's De Nacht van het Goede Leven... Elke vrijdagnacht en zondagnacht van vier tot vijf zenden we gezamenlijk een hoorspel uit. Hetgeen wij gevonden hebben in de Hilversumse archieven. Vannacht gaan we verder met Michail Strogoff, de koerier van de Zaar, Een elfdelige hoorspelserie die in 1973 door de Tros werd uitgezonden. In 1977 zond de NCRV er ook nog een televisievariant van uit. Het verhaal werd geschreven door Jules Verne en kwam voor de eerste keer in boekvorm uit in 1874. We zijn vannacht aangekomen bij het negende en tiende deel... in een bewerking van Rob Gerards onder regie van Harry Bronk. Luistert u naar de afleveringen Voettocht door Siberië en Ivan Agarov. Zo hoorde ik tenminste zijn naam noemen eerder een keer in het hoorspel. Wanneer je het op internet zoekt, dan heeft men het over Ivan Ogarev. Goed, we horen het vanzelf in Michael Strogoff, de koerier van de Tsar. Ja. Mikhail Strogov. Mikhail Strogov. Mikhail Strogov. Mikhail Strogov. Mikhail Strogov. Mikhail Strogov. Mikhail Strogov. De <tog> courier van de Tsar. Wil je nog lang in de travijn blijven, Michael? Nee. Zodra de zon onder is, gaan we op stap. We zijn nu genoeg uitgerust om de nacht door te lopen. Denk je dat de weg veilig is? Die Tataarse patrouille zoekt ons in elk geval niet meer. Ze hebben lang ontdekt dat we gevlucht zijn... maar blijkbaar geen tijd gehad om terug te gaan. Anders waren ze er al lang geweest. Maar die arme Nikolai, hebben ze nog in handen. Ik durf er niet aan te denken wat ze met hem kunnen doen. Misschien leeft hij al helemaal niet meer. Ja. Ze, ze zullen hem wel meenemen naar een kamp. En, en wie weet krijgt hij daar nog een kans om te ontvluchten. Feitelijk heeft hij voor mij zijn leven gewaagd. Als hij niet tussen beiden was gekomen. Hij is een kerel, Nadja. Hij kon niet anders. Plichtsgetrouwen recht door zee. Dat wordt helaas niet altijd beloond in het leven. Zijn telegraafkantoor in Cody bleef hij tot het laatste ogenblik. En toen hij ons eenmaal zijn hulp had aangeboden, was niet zo meer te veel. Hoe hadden we zonder hem over de jenicee moeten komen? Doe. Doe nou, Nadja, no, toe. No, no. we, we kunnen immers niks voor hem doen. Hoe graag we het ook willen. Je hebt gelijk. Waar wil je dat ik je heen breng, Michael? Naar de natuurlijk. Waarom eigenlijk? nou je de brief van het zaan niet meer hebt. Weet je wat er in de brief stond? Nee, dat weet ik niet. Wat kun je de grootvoorstaan eigenlijk zeggen? Of. wil je me misschien alleen maar zo gauw mogelijk bij mijn vader brengen? Nee, Nadja, dat mag je niet denken. Bovendien zijn de rollen nu omgekeerd. Ik breng jou niet. Jij brengt mij. Alles wat ik in het begin voor je deed, heb je maar ruimschoots terugbetaald. Maar waarom heb je dan nog altijd zo'n haast, Michele? Omdat ik voor Akarov in Irkutsk wil zijn. Zeker nu ik mijn eet gebroken heb. Je eet gebroken? Ja. Mijn eet dat ik me nooit bekend zou maken. Dat heb ik tegenover Akarov wel gedaan. Maar je kon je moeder toch niet met de knoet laten ransen? Ik heb mijn eet gebroken en ik moet zorgen dat Agarov daar geen munt uitslaat. Moeder had zich ook zonder mij wel gered. Je hebt haar leren kennen, Nadja. Je weet dat ze een geweldige wilskracht heeft. De zon gaat onder. Nog even, we stappen op. Het zal een verst naar de Toulonovskia zijn. Als die stad ook verlaten is, vinden we zeker wel voedsel. Zo hard nodig hebben. Twintig werst. Daar kunnen we dus morgenmiddag zijn. En hoeveel werst daarna nog? Daar moeten we niet aan denken. Jawel, Michael. Ik wil het weten. Dan kan ik me erop instellen. Nou, van... ...Turinovskija naar Kokonskija is... 70 west. Dus drie dagen lopen, dus. En dan is het weer drie dagen naar Kimotheeske. Vlak achter Tinka. Die is doorwaardbaar. En vandaar naar het Bijkalmeer? Een dag of twaalf. Heilige oh, moeder God. Er zijn bijna twintig dagen bij elkaar. En hoe komen we er ooit overheen, Michaël, over het Bijkalmeer? Ja, ja. Als we daarover zijn, is het nog maar tachtig west naar hier. Oh, Goed. Ik ben bang dat ik het niet eens bereik, Michael. Kom, Nadja. Als je moe wordt, dan draag ik je. Ik ben sterk genoeg om je te lang te dragen. En je, je moet het me zeggen als je het niet meer kunt. Nou, ja, beloof je me dat? Ik beloof het je. Goed. Kom. Daar gaan we. Ik kan niet meer, Michiel. Ik kan echt niet meer. Dan, dan draag ik je weer een stuk. Nee, Michiel. Ik vraag me af hoe ik het die zeven dagen heb volgehouden. Nog twaalf erbij is onmogelijk. Ga alleen verder. Laat mij hier. Ik zal me wel voor de Tataren verbergen. Ik ben niet bang. Ga neer, Koetsk. Zeg, mijn vader, waar ik ben? Jullie vinden me wel terug. Ja, maar we moeten vlak bij Kinnilteskia zijn. Daar zijn we al, Michele. Voor ons liggen de eerste straten. Ik kan me verbergen in een van afgebrande huizen. Ik vind wel eten ook. Nou, kom toe, Nadja. Je mag de moed niet laten zakken. Ik, ik draag je door de stad en dan nog drie werst verder. Maar de zon gaat al onder... Kun je ook niet beter hier blijven vandaag? Nee, nee, ik, ik wil de 10 achter me hebben. Dan zijn er dichte bossen langs de weg. Dat is veiliger voor het geval de Tataren komen opdragen. Nou, kom. Kom, ik, ik draag je natje. Ja. Rust maar uit tegen mijn schouder. Kom. Is alles hier platgebrand? Les. Ik ruik het. Onderweg lagen honderden lijken. Ik heb het je maar niet eens gezegd. Maar ik ben er misselijk van geworden. Ja, vandaar je inzinking. Rust nou, nou maar uit. Ja. Ja. Doe je voeten erg pijn? Gaat wel. De woestingen hier moeten aangericht zijn door een kolonne uit het zuiden. Het grootste gevaar ligt niet voor ons, maar achter ons, natje. De hoofdmacht van de emir. Hm, ik begrijp er eigenlijk niks van, die hier nog niet is. Natuurlijk heeft daar weer hoofdboot om het te halen over de jenische te komen. En dan nog. Ik vraag me af of de Russen misschien versterking hebben gekregen... ...toms of juist bedreigen. Als de hoofdkolonne van de Tatargevaar loopt om afgesneden te worden... ...zal voor geen moeite hebben om hier koets te verdedigen. Dan kan hij in elk geval genoeg tijd winnen tot hij hulp krijgt. Nou, je... Ik fantaseer me wat. Ze we de stad al uit... Bijna. Je hebt voortdurend rechts gehouden. Het is, het is net of je de weg voelt, Michele. Ik ken de route door en door. Nog maar een paar best. De Dinka. Als de Russen de troepen van de Emir niet hebben opgehouden... kunnen ze elke ogenblik hier zijn, want je? Dat let goed op. Aan van de dinka hebben we meer kansen. Waarschijnlijk is de Tatarische kolonne van hier naar het noorden om hier koets in te slaan. Huh? Hoor je dat niet? Huh? Een hond. Ja, dat moeten mensen zijn. Russen. Tataren hadden die hond al lang afgemaakt. Huh? De Sarko. De hond van Nicolai. Ik geloof dat je gelijk hebt. Dan moet die kraaien ergens zijn. Dan, dan heeft hij nog. Zet me naar Michael. Ja, ja. Ik kan alweer van hem lopen, dan schieten no. we vliegerop. Het is er, go. No. Vast. Oh. oh. Daar. Kraaien. Gieren, Michael. Vliegen ze laag? Ja, ze schieten telkens naar beneden. Michael. Michael. Nikolai, hij is daar. Zerkol. Oh, hij bloed. Hij is gewond. Hij heeft natuurlijk gevochten met de gieren. Michael! Zodat hij veilig is voor Gieren en Wolven. Er zullen Circo bij hem leggen. Daar in het Kreupelbos vinden we wel een plek. Ja. Oh. Stilis. De troepen van de Emir. Daar zijn ze dus. met Nadja. Niet meer Circo. We gaan verder het Kreupelbos in. Ja. Yeah. volgende net jaar en we zullen het door de steppen moeten om bij meer te bereiken nog 200 West en we zullen het... achter de man aan die jij net zo haat als ik. En ik zal hem zijn loon geven. Dat beloof ik je. Zo, Nadja. De rivieren stromen erin uit. Hè. Daaronder is Tangara, die naar hier loopt. Hm. Wat een machtig gezicht. Hm. Die berg. Zet meneer neer, Michael. dan kan ik beter zien. Nee, nee, nee. Ik draag je tot aan het meer. Dat heb je wel verdiend. Al die dagen lopen. Je bent een prachtvrouw. Dankzij jouw kracht, Michele. Ik dacht je soms dat ik het anders ooit gehaald had. Waar zijn we nou precies? Hmm. Zuidwestpunt. Van hier tot aan de monding van de is het 60 west en dan nog 80 naar Irkutsk. Dan moeten we langs de smalle kant van het meer lopen, is het iets meer. Huh. Toch altijd een kleine geit bij. Wat wacht ons, hebben we leren? Ik dat zijn mensen. Veel. Ik schat wel een stuk of vijftig. Tataren? daar? Nee. Russen. Er ligt een vlot in het meer. Eigenlijk een hele houtsleep. Dan, dan mag je nu weer lopen. Ja. Kom. Ja? We gaan erop af. Wat... Wat zijn het voor mensen? Kun je dat al zien? Muziks? Vrouwen en kinderen. En ik zie een popen. En mensen in een lange pijn met een kap op het hoofd. Monniken. Waarschijnlijk allemaal vluchtelingen. Er komt een man naar ons toe. een oliejas. Wie bent u? Wij zijn inwoners van Krasnojarsk. Wij moesten vluchten voor de Tataren. We hebben bijna 400 westgelopen. gelopen. Dat is de juffrouw wel aan te zien. We zijn allemaal vluchtelingen. Zoals u ziet hebben we een groot vlot gebouwd om het meer over te steken. Mijn broer kan niet zien. Hij is blind gemaakt door de Tataren. Arme kerel. Nou, ja. in elk geval als u met ons mee wilt... Bent u de leider van de groep? Zo zou je het kunnen noemen, ja. Ik was schipper op het Baikalmeer. Er loopt een stroom van hier rechtstreeks naar de monding van de Angara. Die willen we volgen. Dan kunnen we morgenmiddag in de haven van Livenitschnaja zijn. Maar dan... Dan hoeven we alleen die laatste tachtig vers naar koets nog te lopen, weet je. Nou, hier willen we allemaal. Maar van lopen kan geen sprake zijn. Irkoetsk is nog vrij, maar de beide oevers van de Angara zijn al door de Tataren bezet. Weet u dat zeker? Ja, heel zeker. Maar dan kunnen we Irkoetsk dus niet meer bereiken? Dat willen we toch proberen, door de Angara op te varen. Die stroomt met een snelheid van twaalf vers per uur en kan ons in anderhalve dag in de stad brengen. Dat is geweldig. Ja, als het lukt. U bedoelt, als de Tataren ons niet ontdekken? De rivier is breed genoeg om dat risico te nemen. Maar dat is een ander risico. Of hebt u niet gemerkt dat het bitter koud geworden is? Dat hebben we wel degelijk, vooral de laatste nachten. De winter zo heeft ingezet, drijven er al ijsschots op het meer. Maar dat is op zichzelf zo erg, niet... Maar als ze zich gaan vastzetten bij de monding van de rivier... of op de rivier zelf, dan eh, komen we er niet door. Nou, tenzij het ijs zo dicht wordt dat we erover kunnen lopen. Het zou een ramp zijn voor veel van die uitgeputte mensen. We moeten weg. Komt u mee aan boord? Waar vaart u vannacht? Ja, ja, ik, eh, ik wil in de middag aan de overkant zijn. Aan boord, vrienden. Het is de hoogste tijd. U kunt van bladeren een rustbed voor uw zuster maken. Ze moet slapen. Ze is uitgeput. We zijn trouwens voor allemaal berkentak om ons te beschermen tegen de kou. Neemt u de vaarbomen? U hebt niks anders te doen dan te zorgen dat we in de stroming blijven. Klaar? Ah, gooi dan de touwen maar los. Ja, Michele. Ik voel me uitgerust. Heb ik lang geslapen? 18 uur. Nee. Hoe laat is het dan? Een uur of twee, denk ik. Kan niet lang meer duren voor we er zijn. Vertel me wat je ziet. De overkant, Michele. De overkant. De rotsen zijn duidelijk te onderscheiden... En op het meer. En schotsen. Ja, dat, dat hoor ik, maar zijn het er veel? Ja, maar ze zijn niet zo groot. Opletten daar! Die schotsen afhouden! Ze drijven recht op ons aan. We komen een paar uur later aan dan ik uh, berekend had, maar dat is niet zo erg. We blijven een half uurtje niets naar je liggen om het vlot te controleren. Dan kunnen we in het donkere rivier op, dat is veiliger. Maar denkt u niet dat het IJs de rivier al blokkeert? Niet zo dat we er niet doorkomen met wat moeite. Kan ik met iets helpen? Voorlopig niet. We hebben een stel sterke muziek in de bomen. Die hebben we prima gedaan. Hm? De vertraging die komt omdat de stroming op het ogenblik wat minder snel is. Hm? Mag ik even bij u komen zitten? Maar natuurlijk, hè, Waren? Ik heb hier je Brian benijd dat ze zo kan slapen. Ik heb de hele dag bijna geen hoofd dicht gedaan... Ik ik me ongerust over mijn vrouw en mijn kinderen. Toen de Tataren in aantocht waren, heb ik ze naar de noordelijke provincies gestuurd. Zelf ben ik tot het laatste weer in mijn dorp gebleven. Je nee, kon de mensen toch niet alleen laten. Toen ik moest vluchten, was de weg naar Jakutsk al versperd. Dan ben ik naar het Bakal gegaan. Zijn die mannen ook vluchtelingen? Nee, alleen zij niet. Ze zijn drie maanden geleden uit Argangilsk vertrokken voor een tocht langs de heilige eilanden en de kloosters. Van Kazan zijn een nu op weg naar Jakutsk. Ze hebben nog geen last van de tartuinen gehad. Wie is die hele oude man? Daar, met die bus aan zijn gordel. Een bidden, monnik. Hij trekt het hele land door om gaven te verzamelen. De bus wordt geopend bij zijn terugkeer. Hij heeft er zelf geen sleutel van. Michail! Haven. Oh, dan, dan ga ik helpen bij het meer van het slot. Afhouden. Verder afhouden. Ah. Ja, laat maar gaan. Langzaam, langzaam. Ja, goed zo, goed zo. Niet te vlug. Gooi de touw maar uit. Welkom, mensen. Welkom. Wie ga je? Het is al netje. Ja. Dan ken je die stem niet? Tuurlijk. Die Franse journalist? Ja. Met zijn Engelse collega. Voor die weten dat ik mega trokken ben. Dat kunnen we nou net niet hebben. Als ze aan boord komen, zegt dan dat ik ze spreken moet. Maar laten we ons voorlopig wat achteraf houden, zodat ze ons niet zien. Het volgt is groot genoeg. Eh, Schipper. Schipper, blijft u hier? Nee, nee. We vertrekken weer over een half uur. We proberen Irkutsk te ah, bereiken. Eh, mogen wij mee? Ja, we, we willen u graag een flinke vergoeding geven. Uh, hou uw geld maar in uw beurs. We proberen gezamenlijk ons leven te redden. Daarbij kan geld ons niet helpen. Hè? Uh, wie bent u eigenlijk? Uh, wij zijn twee journalisten. Uh, mijn vriend is Engelsman ik ben Fransman. Met de Ginga hebben de Tataren ons de weg afgesneden. Toen uh, zijn we hier afgezakt. Toen hoopten wij uh, een boot te vinden. Want we wilden zo gauw mogelijk bij de rusten voegen. Maar het stadje was uitgesloten toen we hier aankwamen. We zitten hier nou al drie dagen. En, uh, we hadden de moed al opgegeven. Ooit nog weg te komen. U wilt zich dus bij de Russen voegen? Ah, goed. Gaat u mee met ons? Gaat u maar vast aan boord? Oh, is dat even naar buitenkantje, monsieur nee, Blant, Ja, is inderdaad. Oh. Overigens wel een rommelig gezelschap. Huh? Anders dan u kwap in Londen, hè? Maar zonder deze mensen zou u die club waarschijnlijk nooit meer te hebben, hebben teruggezien. Wij zijn bijna door ons voetstap heen, monsieur. We hadden het maar niet van moeten halen. Ja, maar wist u huh? niet zo vinnig. Ik ah. bedoelde niet zo kwaad. Natuurlijk is dit één kant en een duizend op een koets nog ooit te bereiken. Uh, dat klinkt tenminste beter. Heren oh. Zwijg. Komt u beiden met mij mee? Zo onopvallend mogelijk. Hier zijn ze, Michael. Hij kan u niet zien, de Tataren hebben hem blind gemaakt. In, in het kamp van Tromsk? We, wij hebben de voorbereidingen gezien en toen zijn we weggegaan. Dachten, feitelijk. je dachten dat u, dat u al lang dood zou zijn? Ik leef, zoals u ziet. Oh. En u bent hier op 80, vers van Irkutsk. Als ik niet wist dat ik op mijn oren kan vertrouwen... die die stemmer kennen zou ik het niet geloven. Ja, en, en, en u voor een spookbeeld houden... waar ik zo even uw zuster had verhield. Heren, laten we zakelijk zijn. U weet wie ik ben. Dat mag niemand anders weten. Zeker nu niet. Ik moet Agaroff volkomen kunnen verrassen. Daarom vraag ik u mijn geheim te bewaren. Wilt u mij dat beloven? Op mijn neergehoogd. Op mijn woord, wat gentleman. Dank u. U uh, had zich trouwens niet ongerust hoeven maken, mijn waarde Karpaan waarde of wij uh, wisten lang wie u was. Al van dat we u zagen op de Wolga-boot. Ik, ik herkende u direct, want ik had u vooral eens gezien. Mijn, mijn, mijn, ogen, mijn ogen registreren zich. ook u U wist al wie ik was, voor ik me in het kan kamp bekend maakte. En u hebt daar met niemand over gesproken? Natuurlijk niet. Dan ben ik u veel dank verschuldigd. Laat mij de hand drukken. Oh, oh van harte. Uh, ja, maar, maar, maar feitelijk moeten wij u toch nog onze excuses maken... Toen wij, dat wij toen op de, op de Wisselplaats aan Ischerm zijn weggegaan... Zonder, zonder afscheid van u te nemen. Daar had u al een reden toe. U beschouwde mij als een lafvaart dat ik me liet slaan... en mij mijn paarden afhandig Ah, maar toen u in Thomas Agerhoff met zijn eigen knoet over zijn gezicht sloeg... Mijn, mijn hart sprong werkelijk op van vreugde. En dat merkteken zal hij zijn hele leven wel blijven dragen. Hè? Niet zo lang meer, heer. Niet zo lang meer. Oh, dat u allebei nog leeft. Uh, ik uh, zou u maar niet vragen welke omweringen u allemaal geleden hebt om hier te komen. Nee, vertelt u mij liever kort hoe het u is gegaan. Oh, dat is gauw gezegd. In Tomsk wisten we meteen paren te bemachtigen. En we verlieten nog dezelfde avond de dat. Ja, uh, vastbesloten om alleen nog berichten te verzenden uit de Russische legerplaats in oost siberië Ja, we willen proberen Ikutsk te bereiken voor Van Jan. En dat zou ons ook gelukt zijn als een kolonne uit het zuiden... ...als bij Junka, de niet dat afgesneden. Wij hebben hetzelfde ondervonden. Maar we hebben ook de voorhoede van de hoofdmacht uit het westen zien passeren. En die zal intussen wel beheerkoets aangekomen zijn. Dat is inderdaad, volgens onze laatste berichten, de stad is omsengeld. Helaas zal uw boodschap van de Tsar dus weinig effect meer kunnen sorteren. Stil. Stil, we gaan vertrekken. Mannen, allen aan boord. Touweloos. los. De bomen alleen gebruiken om de schots af te houden. De stroom voert ons vanzelf wel mee. Er ligt veel ijs voor de monding van de rivier. Oh, Daar komen we wel doorheen. We zijn er al bijna. Nu het middenhouden, mannen. Daar is de stroom het sterkst. En volkomen stilte aan boord, hè? Als we soms op de oevers horen, is het afgelopen met ons. Het zal niet meevallen, het midden te houden in de donker. Het zou me verbazen als er af en toe niet wat licht zou zijn. Dan branden de bossen of huizen. Dan zijn de Tataren meesters in. Hier, huh? alsjeblieft. Heb je het al, oh. nog ginds. Dan is het maar de hoop dat ze het zo druk hebben met brandstichten... dat ze niet letten op die rivier. Waar zit je aan te denken, Michiel? Ze hebben te veel schot zijn. het vriest daar zou ik me voorlopig op Strook of. Hm? Steek uw hand eens in het water. Het, het voelt vettig aan. Ik, ik, ik ontdekte het bij toeval. Ruikjes. Huh? Olie. Ja. Wij drijven op een lage licht onvlambare brandstof. Het kan een toeval zijn, maar de Tartaren kunnen het ook met opzet hebben gedaan. Uh, moeten, wij, moeten wij de schipper niet waarschuwen? Ja, wat ja. heeft dat voor zin? Die man heeft het al druk genoeg met het ijs en het vlot. Hier. Hier nog steeds olie. Ik hoopte dat het alleen maar een, een vlek was. Maar dit betekent dat, dat één volk van de oever een vuurzee kan ontketen dat, dat, dat, dat voorbij een koets. Ja, ja, inderdaad. Dus de Tataren hun branden te dicht bij het oh, watersticht. Af, die Schotse. Recht. <lacht> Beide kanten. Volhouden, mannen. Volhouden. Anders wordt het vlot gekraakt. Meer mannen nog. Allee, allee. Monsieur Blanc, allee. We gaan even. Kom, allee. Ja, ja, ik, ik kom direct. Nadja. Ja? Niet bang zijn. We moeten handelen. We raken ingesloten over een paar uur tussen het licht. Als we dan niet in Iraq zijn, komen we er nooit meer. We moeten ongemerkt het slot verlaten en over de Schotse lopen tot we er één vinden... die nog vrij drijft en ons verder brengt. Ben je klaar? Ja, Michael. Maar de anderen... Die hebben het veel te druk om iets te merken. Ik moet mijn opdracht vervullen, Nadja. lopen. We zijn bijna over de ijsdarmheen. Daar, Michael. Een grote schots die vrijdrijft. Nog even. Springen, Michael. Ja, we drijven op de stroom. Met een behoorlijke vaart ook. Op deze manier komen we er. Schots kan kantelen. Solteraat, voor Jullie vlakbij is, moeten we duiken, Natja. Duiken en zwemmen onder de olie door. Geef het zijn. Nog een meter of tien. Of vijf. Duiken, zwemmen, natja. Zwemmen voor ons leven. Het is maar goed, generaal Warantsov, dat het geschut van de Tataren niet zo ver draagt. Anders konden we hier niet rustig voor het venster staan. Als het verder droeg, zou dit hele gouvernementspaleis al onbewoonbaar zijn. En had de grootvorster zeker zijn intrek niet in kunnen nemen, politiemeester? Triest gezicht, die afgebroken brug naar de overkant. Ik vind het gezicht van de afgebrande voorsteden daargens heel wat deprimerender. Oh, daar komt het hoofd van de kooplieden... Goedemorgen, ja. Piotr Alexandrovich. Ik was al bang dat ik laat was. Nee, de Grootvoort is er nog niet. Maar hij zal direct wel komen. Ik moet u nog bedanken, Piotr Alexandrovich. Uw mensen hebben zich voortreffelijk geweerd. Zonder hen en zonder de hele bevolking trouwens... zou het ons nooit gelukt zijn de beide aanvallen van de Tataren af te slaan. Wij hebben onze plicht gedaan, generaal Warensov. Meer dan uw plicht. Wat kan ik beginnen met mijn ene regiment Koezakken... en het korp stedelijke gendarmes dat hier gelegerd is? Hadden we hadden in elk geval blij zijn dat onze versterkingen aan de oostkant klaar waren... voor we door de hoofdmacht van de Emir omsingeld werden. Ja, het is een wijs besluit van de Grootvorst geweest... die versterkingen te laten aanleggen direct nadat Tomsk gevallen was. Ah, daar komt-ie. De keizerlijke hoogheid de Grootvorst. Gaat u zitten, heren. Over de algemene situatie hoef ik u weinig te zeggen. Het is voor de troepen van de Emir onmogelijk gebleken om onder ons vuur de brede rivier over te steken. Vandaar dat ze dat ten noorden en ten zuiden van de stad met behulp van schipbruggen hebben gedaan. Maar daar vonden ze onze versterkingen. We zijn omsingeld, maar van een verrassingsaanval kan geen sprake zijn, zoals de afgelopen dagen afdoende is gebleken. Wat dit betreft is een woord van dank aan de bevolking op zijn plaats. Ik heb haar moed bewonderd en ik verzoek u, heer Hoofd der Kooplieden, mijn woorden over te brengen. Ik dank uw hoogheid uit naam van de stad. Zou ik mogen vragen wanneer het hulpleger hier verwacht wordt? Binnen zes dagen op zijn hoogst. Vanmorgen is een handige en moedige zendeling aangekomen... die mij heeft bericht dat een leger van 50.000 Russen... onder generaal Kiselev in versnelde mars op weg is. Twee dagen geleden bereikten ze de Lena. 50.000 man goede troepen zullen de Tataren in hun flank aanvallen... en ons bevrijden. Maar tot hun aankomst moeten we op alles voorbereid zijn. Gelukkig zijn onze voedselvoorraden toereikend. Als uw hoogheid een uitval mocht bevelen... dan zijn wij klaar dat bevel we uit te voeren. Uiteraard onder commando van generaal Warantzov. Ik dank u. Maar naar mijn mening heeft op dit ogenblik een uitval weinig zin. We zullen daarmee wachten totdat de Russische kolonnen zich op de heuvels vertonen. Generaal Warantzov. wij zullen morgen de verdedigingswerken... op de rechteroever nogmaals inspecteren. Het ijs op de rivier begint te kruien... en er is dus grote kans dat ze gauw vastzit. Is dat werkelijk zo... dan kunnen de Tataren haar oversteken... en moeten we rekenen op een frontaanval. Staat uw hoogheid mee toe een opmerking te maken? Ga uw gang, meneer. Ik heb meermalen een temperatuur van 30 tot 40 graden vorst meegemaakt... waarbij de Ankara bleef kruien en niet vastraakte. Waarschijnlijk ligt dat aan de snelle stroom. Kunt u dit bevestigen, generaal? Inderdaad, Hoogheid. Het ijs zette zich dan wel vast aan de pijlers van de bruggen die er nog staan, maar de middenstroom bleef geheel open. Dat is dan een gelukkige omstandigheid. Maar ze mag onze waakzaamheid toch niet doen verslappen. Heeft u nog iets te zeggen, politiemester? Ja, Hoogheid. Ik heb een verzoekschrift ontvangen dat aan Uw Hoogheid is gericht. Van wie? Van de Siberische banderlingen. Zoals Uw Hoogheid weet waren ze over de hele provincie verspreid, maar zijn ze na uw ontruimingsbevel alle naar Ierkoets gekomen. Het zijn er omstrengs vijfhonderd. En wat vragen ze? Een bijzonder korps te mogen vormen... dat bij een eventuele uitval het eerst ingezet wordt. Mijn broer de Tsar had dus gelijk. Toen hij eens tegen me zei... al worden ze verbannen... het blijven altijd mannen die zich Russen voelen. Ik geloof dat uw hoogheid zich geen betere soldaten kan wensen. Het zijn toch over het algemeen intellectuelen niet, hè? Maar we hebben al gezien wat de intelligentia op de wallen presteert. Wie moet hun aanvoerder zijn? Ze verzoeken uw hoogheid als zodanig iemand aan te wijzen die zich al meermalen bijzonder onderscheiden heeft: een zekere dokter Vasily Fjodorov. Die naam heb ik inderdaad al enkele malen horen noemen. Heeft hij zich met zijn medeballingen niet verdienstelijk gemaakt bij de verdediging van de stad? Inderdaad, hoogheid. Behalve een bekwaam geneesheer die onze gewonden voortreffelijk verzorgd heeft, is hij een onverschrokken man met veel invloed op de andere ballingen. Bovendien kent hij Irkoetsk, hij woont hier al twee jaar. Goed. Generaal, laat hem dadelijk bij mij komen. Verder nog bijzonderheden? Dan sluit ik deze bijeenkomst en ik dank u voor uw aanwezigheid. Morgenmiddag komen wij weer bijeen. Zullen we net die zes dagen kunnen uithouden? Als je die harde daar ziet liggen... Vasily Fjodorov, uw hoogheid. Dank u, generaal. Gaat u zitten, heren. Dank uw hoogheid. Weet u uw mede-bannelingen, dokter Fjodorov, dat een keurkorps tot de laatste man kan sneuvelen? Ja, Hoogheid. Ze wensen blijkbaar u als leider. Mij, Hoogheid? Ja. Stemt u daarin toe? Als het om het belang van Rusland gaat, zeker. Dan bent u van dit moment af geen banneling meer, commandant Wajeli Fjodorov. Ik dank u, hoogheid uit de grond van mijn hart. Maar kan ik de anderen, die het nog wel zijn, toch commanderen? Die zijn het ook niet meer. Vertelt u eens, commandant, hebt u nog familie? Nee, hoogheid. Ik ben hier alleen. Mijn vrouw en dochter wonen in Riga, maar mijn vrouw is kort geleden gestorven. Mijn dochter schreef me dat. En ze voegt erbij dat ze van het gouvernement vergunning had gekregen om naar mij toe te gaan. Ze moet omstreeks de 10e juli Riga hebben verlaten, maar... Ik heb sindsdien niets meer van haar gehoord. De inval begon de 15e juli. Het is te hopen dat uw dochter toen nog in Europees Rusland was. Ja, Hoogheid, maar... ik maak me wel ernstig ongerust over haar. Dat begrijp ik. Des te meer waardeer ik uw inzet bij onze verdediging. Goed. Breng mijn besluit aan uw medeballinger over. Zij zullen zeker nog gelegenheid vinden... u daarvoor oprecht te danken, Hoogheid. Hoogheid... Zagt u dat deze gratieverlening geregistreerd wordt, generaal? Ik denk niet dat de tsar zal weigeren haar te ondertekenen. Ik zal de politiemeester inlichten. O, oh, daar is hij zelf. Neemt u mij niet kwalijk dat ik stoor, Hoogheid? Maar er is zojuist een moerier aangekomen van de tsar? Een boodschapper van mijn boer? Waar is die man? Die hoogheid. Zijn de Hoogheid de Grootvorst? Ja, dat ben ik. U komt uit Moskou? Van mijn boer? Ja, Hoogheid. Wanneer hebt u Moskou verlaten? De 15e juli, hoogheid. Hoe is uw naam? Michael Strogoff. Die naam is mij niet onbekend. U ziet eruit alsof u veel ontberingen hebt geleden. Ik ben 79 dagen onderweg geweest, hoogheid. En was ook enkele dagen de gevangene van de Tataren. Dat lit ik op uw wang. Hun knoet, hoogheid. Hebt u een brief voor mij? Ja, hoogheid. Ik zie u straks wel hier. Ik wil even met deze koerier alleen praten. Hebt u die brief zo gekregen? Zonder couvert? Nee, heel goed. Dit zei hij van mij persoonlijk. Gesloten. Maar ik heb hem geopend... omdat het kunnen zijn dat ik hem moest vernietigen... om met handen van de Tartaren te houden. Daarom las ik hem. Dit is de handtekening van mijn broer. U weet dus dat we de stad tot het uiterste moeten verdedigen... en dat er troepen onderweg zijn om ons bij te staan? Ja, hoogheid. Maar ik vrees dat die troepen Irkutsk niet zullen bereiken. Waarom niet? Waarschijnlijk bent u alleen op de hoogte van de gevechten... bij Ichem, Omsk en Tomsk. Maar er heeft intussen nog een ware veldslag plaatsgevonden... bij Krasnoyarsk. 20.000 Russen tegen 150.000 Tartaren. Ondanks hun moed werden de Russen vernietigd. Het is niet waar. Ik spreek de waarheid, hoogheid. Voor de winter kunt u geen hulp uit de westelijke provincies meer verwachten. En op welke sterkte schat u de Tataarse troepen hier? Alles bij elkaar op 400.000 man. En toch zal ik de stad niet overgeven. U weet dat er ook sprake is van een verrader, een zekere Ivan Agarov, die zal proberen de stad binnen te komen mijn vertrouwen te winnen... en dan door List hier koets in handen van de vijanden te spelen. Ik weet het, hoogheid. Men zegt dat die Agarov zich persoonlijk op je wreken wil... omdat hij hem destijds zijn officiersrang ontnomen heeft. Ik herinner me zoiets. Maar hij verdiende niet beter. In elk geval wilde Zijne Majesteit... dat u gewaarschuwd werd tegen zijn plannen. Zijne Majesteit heeft mij ook nog gezegd... onderweg voor hem op te passen. Hebt u mond? Ja, hoogheid na de slag bij Krasnojarsk, Toen werd ik gevangen genomen. En hoe wist u te ontsnappen? Ik ben in de Jenissee gesproken. Hoe werd u eigenlijk in koets binnengekomen? Zonder dat de Tartaren het merkte... heb ik me bij de verdedigers op de wallen kunnen voeren. Ik hield me eerst verborgen. Daarna heb ik me bekend gemaakt. En toen werd ik meteen bij u gebracht. Goed. Michael Strogoff. Van nu af aan bent u me in mijn persoonlijke dienst... En u krijgt een kamer in het paleis. U kunt zich wat opfrissen. En ik zal u een kapiteinsuniform laten brengen. Zodat iedereen u in uw rang herkent. Dank u, hoogheid. Maar stel nu dat die Agarov... er werkelijk nog in slaagt die Irkutsk binnen te komen. En zich bij u meldt. Dan zullen wij hem, dankzij u die hem kent. Ontmaskeren. En onder de knoek laten sterven. Je nu gaan. Voor de winter geen hulp meer. Dat kan een catastrofe worden. Wie Kapitein Strogoff. Ik mag hier zeker wel even rondkijken, schildvracht. Natuurlijk, kapitein. We is in het donker niet veel te zien. Genoeg bij het licht van de Tatarse kampvuur. Het is anders opvallend stil, hè? Ja, kapitein. Er wordt sinds gisteren helemaal niet meer geschoten. Waarschijnlijk hebben ze ingezien dat het toch nutteloos is. En na die twee mislukte aanvallen zullen ze er niet zeker op geworden zijn. Dan best mogelijk. Ja, dan kijk ik maar eens verder. Ga die gang, kapitein. Vrij bewegen. Om te beginnen ben ik bezig het moreel te ondermijnen. Ik heb de grootvorst verteld dat er een veldslag heeft plaatsgehad bij Krasnojarsk en dat de Russen daar zijn verslagen, zodat hij voor de winter geen hulp meer verwachten kan. En verder heb ik hem wijs gemaakt dat de Emir hier met 400.000 man ligt. Dat doet nu eens een lopend vuurtje de honden. Goed zo. Heb je ook al ontdekt wat de zwakste plek in de verdediging is? Ja de Baigooi-poort. Maar zegt de emir... dat hij niet moet ondernemen... voor hij nadere berichten van me krijgt? Ik heb een aukeurig plan ontwikkeld. Om te beginnen wil ik dat ze minder waakzaam worden... nu zoals we afgesproken hebben... niet meer geschoten wordt. Maar dan is er nog iets. Een eindje ten noorden van Irkutsk... Zij op de rechter over nafta -bronnen. Die brandbare, geelachtige aardolie... wordt opgeslagen in grote reservoirs. Het afbreken... Van een muurtje is genoeg om alles te laten wegstromen in de rivier. Zeg de emir dat daarvoor gezorgd moet worden en met spoed. Want dan mogen we niet overhaasten. Veel tijd hebben we niet. Over een dag of vier, vijf kunnen de Russische troepen hier zijn. Wat wil je met die nafta, Iwan? Vlak voor onze aanval gooi ik uit mijn raam een brandend lont in de rivier. De houten pijlers van de afgebroken bruggen staan er nog. Ze zullen als geleiders dienen voor het vuur. En in minder dan geen tijd staat Irkutsk in lichterlaaien. Dat zal ze behoorlijk afleiden. Een schitterend plan. Maar nu moet het terug. Anders zou het argwaan kunnen wekken. Doe je boodschap goed, Sangara. Heb ik ooit iets niet goed gedaan, Iwaan? <laughs> nee. Ik verheug me al op het ogenblik dat we weer wat rustiger kunnen praten. Morgenavond moet je hier weer zijn, Sangara. Ja, maar het moet. ik kan toch... Het moet. 100 meter verder. En laat ik een briefje naar beneden vallen. Reken er maar op dat het er dan heel gauw op los gaat. Dag, Zankara. Dag, Ivan. U had gelijk, schildwacht. Er is niet veel te zien nu er geen maan is. Dat zei ik u toch al. Goeie wacht. Dank u, kapitein. Daarom ben ik er haast zeker van, generaal Warrensov... dat we voorlopig geen aanval te verwachten hebben. De Tataren gunnen zich de tijd. Ze weten natuurlijk niet dat de Russische legers... over een dag of vier hier kunnen zijn. Best mogelijk, kapitein Strogoff. Maar misschien hebt u wel eens van de stilte voor de storm gehoord. Ik vertrouw die rust niet. Daar kan een bepaalde opzet achter steken. Maar generaal, gelooft u dat de Tataren zo slim zijn? Ze lijken me veel eerder nogal impulsief. ik, heren. Allerminst. Hebt u al kennis gemaakt met kapitein Michail Strogoff, commandant Fyodorov? Nee. Och, bent u nu dokter Fyodorov. Ik heb al zoveel over u gehoord dat het me groot genoeg is u eindelijk te leren kennen. Dat is wederkerig. Ik had al eerder contact met u willen maken, maar ik had het te druk. Ik hoop namelijk dat u me een inlichting kunt verstrekken, kapitein. U bent toch de 15e juli uit Moskou vertrokken, niet Jazeker. Mijn dochter Nadia moet omstreeks de 10e juli Riga verlaten hebben. U moet langs dezelfde route gereisd hebben. En u kunt dus weten of ze de 15e juli, toen de opstand uitbrak... al in Siberië geweest kan zijn. Nadia Fjodorova. Ja. Nee, Nee, die naam zegt mij niet. U weet dat op een bepaald moment de grenzen gesloten zijn. Ja, ja zie. je. Maar het is toch heel goed mogelijk dat ze dat toen al net over was. Reisde ze alleen? Voor zover ik weet wel. Of ze moet onderweg reisgezelschap hebben gevonden. Als ze alleen door Siberië reisde, kan ik u toch niet veel hoop geven, dokter. Tien tegen één dat ze dan in handen van de Tataren is gevallen. En u weet hoe die barbaren met hun gevangenen omspringen. Ja, dat weet ik. Nou, het, het spijt me dat u me verder niets kunt zeggen. Heren. Een beetje hoop had u hem toch wel kunnen geven. Hij kan zich beter op het ergste voorbereiden, generaal. Anders valt de klap dubbel zwaar. Er zweefde namelijk wel iets voor de geest van een zekere Nadja Fjodorova. Toen ik in het Tatase kamp zat, werd ze doodgemarteld. Sangara. Ja, Iwan. Goeie briefje maar. Nee, het is te belangrijk. Ik kom zelf. Is het wel verstandig wat je doet, Iwan? Ik waag het op, want ik moet je nauwkeurige instructies geven. Morgennacht gaat het gebeuren. Zodra de zon onder is, steek ik de rivier in brand. Het blijft dan nog een paar uur schemeren. In die tijd kan het vuur om zich heen grijpen. Precies om twee uur ondernemen onze troepen een schijnaanval. Zowel op de noordelijke als op de zuidelijke versterkingen. Een schijnaanval? Ja. De verdedigers moeten tot een uitval worden verlokt. Aan de kant van de rivier zal iedereen de handen vol hebben aan de brand. De oostelijke versterkingen blijven dus het zwakst bezet. En vervolgens moet de grote aanval op de Balsoy-poort ondernomen worden. Alles precies begrepen, Zangara? Ja. Maar ik heb ergens over nagedacht, Iwan. Als over een paar dagen de Russen nu komen met een groot leger... ...dan zullen we de stad misschien wel moeten prijsgeven. Maar dan is ze intussen veranderd in een puinhoop. En dan heb ik afgerekend met een groot vorst. Wat het moreel van de Russen zeker niet te goede zal komen. Maar ga nu, vlug. Daarom heb ik u zo laat in de middag nog bij elkaar geroepen. Deze bedrijvigheid in het Tataarse kamp, nu al de hele dag duurt, kan niet toevallig zijn. U hebt zelf kunnen constateren dat er regelmatig troepen naar de westelijke oever worden aangevoerd. Als u mij vergunt een opmerking te maken, Hoogheid. Natuurlijk, kapitein Stroger. Het lijkt me niet waarschijnlijk dat we van het westen uit een aanval te verwachten hebben. Nu de rivier nog steeds volledig open ligt, zou dit altijd risicamp voor de Tataren zijn. Men denkt dat ze twee fronten zullen kiezen. Het noorden en het zuiden tegelijk. Waarom niet het oosten? Dat is een breed front en de Shoypoort is niet ons sterkste punt. Ik hou het op het noorden en het zuiden, omdat we dan onze krachten te verdelen hebben. Toch adviseer ik hoogheid ook de oostelijke verdedigingswerken zo sterk mogelijk te bezetten. Ik heb alle respect voor kapitein Strogoff. Hij heeft zijn sporen ruimschoots verdiend, maar niet op het terrein der strategie. Uiteraard niet, generaal. U hebt intussen al kunnen vaststellen dat het inderdaad de stilte voor de storm was in het kamp. Zoals ik gisteren veronderstelde. We zullen voor alle zekerheid het weinige geschut dat we hebben opstellen aan de kant van de rivier. Ik verzoek commandant Fjodorov met zijn keurkorps het noordelijke stadsdeel te verdedigen. Gaat u daarmee akkoord? Zeker, Hoogheid. Mocht het nodig blijken, dan kan ik van daar altijd bijspringen... op de zwakke punten aan de oostzijde van de stad. Zeer juist. De gendarmerie en het grootste deel van de kooplieden... en de strijdende burgers zou ik in het zuiden willen opstellen. Geen bezwaren? Geen enkel, Hoogheid. En voor ons geldt hetzelfde als voor Vasilij Vjodov... wat het oosten betreft. Dan verzoek ik kapitein Strogov zich bij u te voegen. Hoogheid, maar... Nog een opmerking, kapitein? Nee, Hoogheid. Ik vroeg mij alleen af... Waar u de kozakken stationeert? Aan de oostflank. En speciaal bij de bossoya poort Al ben ik inderdaad geen strateeg. mijn gevoel zegt me toch dat we ze waarschijnlijk in het noorden of zuiden meer nodig zullen hebben. Ik zal zo dadelijk met generaal Vorontsov nog een rondgang maken langs de verdedigingswerken. We kunnen dan zien waar extra waakzaamheid nodig is. We hebben nog alle tijd, want als de Tataren aanvallen, zal het zeker niet voer zijn. Het is tijd. Nu de brandende lont in de nafta in de rivier gooien. Zo, irkoetsk. Hiermee is je lot beslist. En nu maar afwachten. Rivierbrand. Rivierbrand. Rivier, rivier, rivier, rivier, rivier, rivier. Dat goedje brandt te vlug om het vuur in de kiem te smoren. De resten van de brug gaan uitspuiten, zodat het vuur niet naar de oever overspringt. Houd zijn huizen langs het water in het oog. De banden zijn al op weg. Vlaggen mannen. De mannen bij de verdedigingswerken mogen hun posten niet verlaten. Die order heb ik al uitgegeven, hoogheid. Er zijn hier trouwens genoeg burgers om te helpen. Daar is kapitein Stroogaf. Hij is geloof ik daar zijn kamer gegaan, hoogheid. Hij zei, moet hij de banden de rivier toch zien? Kom halen. Zeker, hoogheid. Goed zo. Er hebben al huizen van gevat. Als Fjofargaan aanvalt, is de stad niet meer te redden. Okay, stop. Bent u hier? Ik ben niet meer voor u te spreken, heren. Als de weg vrij is, moet ik nu maar verdwijnen... voor het vuur naar het paleis overslaat. Mijn eigen papieren moet ik toch niet vergeten mee te nemen? Sangare, Hoe kom jij? Nee, Ivana Garof. Niet Sangare, Maar Nadja Fyodorová. Zwijg! Ivana Garof! ik! Niet dichterbij komen. Ik heb een dolk. Ivana Garof! Die heb ik ook. En ik zal je. Wat zul jij? Heb jij nog niet genoeg op je geweten, verrader? Strookhof! Wat wil jij eigenlijk? Je kunt me niet eens zien. Dat hebben we in Tomsk wel voor gezorgd. Krek je lafaard. Ik kan het met mijn dolk wel af. Die is gewend om snel te doden. Voorzichtig, Michael. Hij heeft gelijk. Je kunt hem niet zien. Laat me net je. Na dit ogenblik om met hem af te rekenen, heb ik al zo lang uitgezien. Hij ziet me. Hij kan zien. Ja, ik kan zien. Ik zie het teken van de knurk waarmee ik je gemerkt heb. Ik zie de plek waar ik jou zal treffen. Ik kan zien, heilige moeder gods, hoe ik het mogelijk? Verdedig je. Ja. Ah! Michael. Michael, je kunt zien. Wat is hier aan de hand? Wie heeft deze man gedood? Ik, Hoogheid. Wie bent u? Uw Hoogheid zou beter kunnen vragen... wie de man is die daar ligt. Die man ken ik. Dat is Michiel Strogoff. De koerier van mijn broer. Nee, Hoogheid. Dat is Ivan Agarov. De koerier van uw broer... ben ik. Hoe kunt u dat bewijzen? Vader. Nadia. Dit is Michael Strogov hoogheid. Ik heb de hele weg van Moskou naar u samen met hem afgelegd. <tied> Michael Strogoff, de courier van de Tsaar, deur zoveel. De werking, Rob Gerard. U hoorde deel 9 en 10 van Michael Strogoff, de courier van de Tsaar. Komende zondagnacht bij Caro's Nacht van het Goede Leven, het laatste deel van deze hoorspelserie... En dan ook weer tussen 4 en 5. Dit hoorspel is in luisterboekvorm verschenen bij uitgeverij Rubinstein. Volgende week starten wij met het hoorspel Socrates van Peter Tenuil. Uitgezonden door de KRO in 1990. En dit weekend in de nacht van zondag op maandag is Peter Tenuil te gast... bij Adeline van Lier onder meer om dit hoorspel te introduceren. Het is één minuut voor vijf en dat betekent dat u nog twee radiouren van ons te goed heeft. Tussen zes en zeven columnist uh, Jérôme Heldering. En daarvoor, dus zometeen tussen vijf en zes, het spoor terug met een aflevering over de geschiedenis van de ploeg. Een weverij in Bergrijk. Wilt u van tevoren weten wat er zowel de revue gaat passeren in deze nachtelijke uren? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. Dat kan via onze openbare Facebookpagina. Facebook en op diezelfde pagina kunt u ook de links vinden om terug te luisteren. Het is tijd voor een kort journaal en daarna dus zoals gezegd... het spoor terug met een hele mooie aflevering over de ploeg. Een weverij in Bergijk. Tot zo.